Het meisje van negen overleed gisteren in het ziekenhuis in Leuven. Het marineschip Johan de Wit is met 400 man vertrokken... uit de thuishaven Den Helder... om voor de kust bij Somalië te helpen bij de strijd tegen piraterij. Aan boord van het schip worden alle activiteiten van de Europese Unie... tegen Somalische piraten gecoördineerd. Dit gebeurt door een internationale staf onder Nederlands Commando. Het is de tweede keer dat de Johan de Wit wordt ingezet... voor de Europese missie tegen piraterij bij de Horen van Afrika... De eerste keer was in 2010. In het water van de Singelgracht in Amsterdam... heeft een voorbijganger vanmiddag een lijk ontdekt. De politie heeft het lichaam meteen uit het water gehaald. De politie onderzoekt de identiteit en de doodsoorzaak... en denkt later vandaag met meer informatie te kunnen komen. Of het om een vrouw of een man gaat, kan de politie nog niet zeggen. In de Tour de France heeft gele truidrager Christopher Froome goede zaken gedaan. De Brit kwam bovenop de mon van toe, solo over de finish. De Colombiaan Quintana kwam op een halve minuut als tweede over de streep. Bouke Mollema eindigt op de achtste plaats op 1 minuut 46 van Froome. Hij behoudt zijn tweede plaats in het algemeen klassement, al is de Spanjaard Contador zes seconden dichterbij gekomen. Laurens Stendam eindigt op de Mon van toe vlak achter Mollema en blijft in het klassement op de vijfde plaats staan. Dan nog het weer, een rustige zomeravond met geregeld zon en wat bewolking. Vannacht kans op mist, de temperatuur daalt naar 8 tot 12 graden. Morgen zomerswarm, met temperaturen die oplopen tot 25 graden. Alleen aan zee is het wat koeler met hier en daar wat nevel en bewolking. Daar wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Beleef nu in het Bonifante museum Maastricht de hoogtepunten van de schilderkunst van net voor de Russische revolutie. Met spectaculaire kunstwerken van Maskov tot Malevich. De grote verandering, dit moet je zien. Vanavond in Karo Brandpunt. Omstreden vastgoeddeals van een Nijmeegse zorginstelling. Ik schrik je hier wel van. En op pad met de Mindhunters van de politie.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 Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland van de VPRO. Wij gaan weer op reis vanavond. En deze keer met één gast dit hele uur, zoals we dat de hele zomer doen... Een gast die van reizen haar leven heeft gemaakt. We gaan van West-Afrika naar het Midden-Oosten... weer terug naar Afrika en uiteindelijk naar het Verre Oosten. En we doen dat met Lieve Joris, gelauwerd reisschrijver. Ze schreef boeken over al deze gebieden. Ze woonde een jaar in Damascus, bereisde Congo en Mali. Doorgronden, kortom, veel van die gebieden... waarover wij nu dagelijks lezen in het nieuws. Maar Over de gebeurtenissen waardoor die landen nu in het nieuws zijn... daarover ging het in haar boeken... Niet of hooguit terloops. Omdat Lieve Joris geen nieuwsjournalistiek bedrijft... maar zich diep ingraaft in de landen die ze bereist... en onder de huid kruipt van de mensen die ze daar ontmoet. En dan gaat het dus niet over de grote politiek, maar over... De rituelen in een huishouding over de levensverhalen van mensen. Over de familierelaties, over de dagelijkse bezonjes. En toch schemert daar vaak, in haar boeken bijvoorbeeld over Syrië en Mali... al doorheen wat later nieuws zal worden. De opstanden en de oorlogen zijn er al lang voordat ze daadwerkelijk uitbreken. Een uur lang met lieve Joris over de landen die zij bereisden... hoe het er was, hoe het er nu is. Welkom, lieve Joris. Hallo. Ja, ja dat zeg ik nou allemaal wel... Um, dat wanneer we je boeken lezen en we bijvoorbeeld naar die twee landen kijken... Syrië en Malië, die de laatste tijd zoveel in het nieuws zijn... Um, dat wat daar nu gebeurt zich in je boeken al aankondigt. Maar is dat eigenlijk zo? Voel je dat zelf ook zo? Ja. In Mali geval bijvoorbeeld... daar heb ik een van de personages die ik gevolgd ben... Uh, die woonde in een dorpje vlakbij de Mauritaanse grens. Ik was daar in het begin van de jaren negentig. En dat was een gebied... Ik, ik was daar binnengekomen vanuit Mauritanië. Ik had geen grensovergang gezien. Ik was met, uh, achterop een soort pick-up met uh, clandestine handelaarsen... die voorin thee zaten te brouwen in die auto. En in één keer was ik in Mali... En uh, ik kwam dan in dat dorpje aan, dus dat was zo'n heel gebied... waar die grens was helemaal poreus geworden. Er waren mm. geen grenswachten. En in dat dorpje, daar uh, was een rebellenaanval geweest. En niet lang daarna was er weer een rebellenaanval. En uh, een van de personages die ik ben blijven volgen, Bina, die daar de postbeambte was. Mm -hmm. uh, en ook de telefoonbeheerder. Mm -hmm. En die dankzij het feit dat hij die, die telefoon beheert van tijd tot tijd belt naar Nederland. Of uh, ook wel naar China als ik daar ben. Die moet al maar vluchten. Ja. En uh, ik voelde bij hem in de tijd ook, ik heb dat ook beschreven... Uh, dan was er een uh, touarek in één keer in dat dorpje uh, gesignaleerd. En die, die werd dan opgepakt en eigenlijk gelyncht. Mm. En uh, dan was het enige waar hij verdriet van had laten... was dat hij daar geen foto van gemaakt had. En die, die, die hardheid, omdat die mensen voelden... ja, we worden belaagd en er is niemand die ons verdedigt. Dus we moeten dat zelf doen. Ja. En dan uh, sturen we er wel de politie op af. Maar ondertussen weten we zelf wel wat we moeten doen met die mensen. Ja, dus zo kondigde dat uh, zich al aan. <tus> daar wil ik het zo meteen inderdaad wat uitgebreider over hebben. Om te beginnen over Mali. Maar laten we eerst uh, wat beter kennis maken met jou. We hebben hier... Tien vragen. Um, ik wil je vragen om een getal onder de tien te noemen. En dan komt vanzelf de vraag naar voren die daarbij hoort. Zeven. Op vakantie naar... Oh, oh. <laughs> vrienden in Frankrijk. Ja, Frankrijk is een vakantieland. Nou, ik, vrienden in Frankrijk. Hmm. Ik uh, zou ook naar vrienden in Kaapverdië gaan. Ik ga meestal... Vakantie is voor mij met een groep mensen die ik goed ken... en die ik vaak ken van andere reizen, een tijdje doorbrengen. Nog een nummer. Drie. Neemt altijd mee... Lekker ruipende zeep. <laughs> Want dat kan je nogal nodig hebben, hè? Ja, ik ben... In Mali of de, in Congo. Ja, ja, ik vind het heel prettig als ik mijn tas open doe... en alles ruikt lekker... en dan heb ik toch een beetje uh, mijn wereld thuis meegenomen. Nog een getal. Eén. Nooit meer terug naar. Nou, ik heb eens één keer. Toen had een Belgisch blad mij gevraagd om over Wallonië een reportage te maken over de loergang van de industrie daar. En ik moest, geloof ik, in de trein van Charleroi naar Luik of zo. En dan moest ik beschrijven wat ik zag. Ik werd daar zo treurig van. En toen kwam ik aan. Ik had in Luik mijn koffer al bij iemand neergezet. En ik ben die s'avonds gaan ophalen en terug naar huis gegaan. Dus hier, hier zit iemand die de moeilijkste gebieden van de wereld heeft bereisd. Dat sloeg je... naar binnen toe, dat is mijn eigen land. Ja, daar ja. werd ik zo troevig van. Ja. Ik moet je even onderbreken, want uh, er wordt gevoetbald uh, het uh, Europees kampioenschap damesvoetbal. Noorwegen speelt tegen Nederland, Frank Wielard. En er is een goal gevallen na 54 minuten. Noorwegen begint uitstekend aan de tweede helft, zoals ze dat ook deden voor rust al bij de, de eerste helft. Overrompelt Nederland. Met name over die rechterkant. Steeds met Caroline Hansen. Razendsnel. En nu komt dan een keer de paas uh, vanaf de linkerkant. Maar krijgt Nederland vervolgens de bal niet weg. Is het Koelbrandsen die uh, het 16 meter gebied binnengaat. En de bal in de korte hoek. Achter Geurt schiet. Kortom, oh, de Oranjeleeuwinnen in de problemen tegen Noorwegen. Want het is 1-0 voor de Scandinavische vrouwen. Nou, daar gaat het ook al niet goed. Um, we gaan verder. We hebben nog één getal onder de tien. Acht, hemelijk verliefd op... Oei. <laughs> nee, dat weet ik echt helemaal niet. Er nee. is vast uh, iets te zeggen, maar dat zal veel later vanavond komen. Goed, Nou, dan, dan houden we daarmee op. Dan gaan we het verder over je boeken hebben. Uh, tot het volgende Doelpunt wellicht, want dat gaat u ook horen hier op Radio 1. Wij volgen Noorwegen Nederland uiteraard. Um, ja, we hadden het over Mali en dat... Het verhaal wat je net noemde, dat is meen ik uh, de man van Sokolo. Ja. En, en, en Sokolo is een dorpje aan de grens uh, met Mali. Wan, wanneer was je daar precies? Dat was begin jaren negentig, denk ja, ik. Hè? Ja, ja, ik ben daar vaak terug geweest. begins met Mauritanië? Ja, ja. Ja, ja, dat soort plekken, daar kom ik dan als die personages daar zijn en uh, dan, dan blijf ik daar wel terugkomen. Ja, want wie was de man van Sokolo? Um, ik ontmoette in Amsterdam op een Afrikaans filmfestival... een hele bijzondere uh, Malinees-Mauritaanse filmer, uh, Abdelrahman Sisako En uh, hij vertelde mij over zijn vader... die zijn hele leven als uh, internationaal ambtenaar had gewerkt... En op zijn oude dag zijn uh, pak aan de kapstok had gehangen, een lange boeboe had aangetrokken en naar zijn geboortedorp was gegaan. En dat is de man van Sokolo. Ik zei, ik herinner me nog, we zaten op de bank in Amsterdam. Het was een van de eerste dagen na onze ontmoeting. En ik zei, ik ga jouw vader opzoeken. Dat vind ik zo'n mooi verhaal. En ik ben uiteindelijk daar heb ik op het terras samen met die oude man. Uh, uh, op een uh, bedje met een net boven ons... Uh, een nacht of tien doorgebracht in dat dorpje. Ja. En be Beginnen je meeste verhalen zo, met, met één, met, of je meeste boeken zo... Met, en met één verhaal van één mens die je dan gaat volgen... en in wiens voetsporen je weer van alles tegenkomt? Soms of? begint het veel weidig. En dan ga ik op zoek en dan vernauwt het zich onderweg... En soms, zoals in het geval met, van Abdelrahman Sisako... hij had in Rusland gestudeerd... en had een hele mooie zwart-wit film gemaakt, Oktober. Ik was zo verbaasd. Want het was op een Afrikaans filmfestival... waarin je heel veel Afrikaanse kleur en zo zag... en in één keer zwart-wit, Oktober. Het speelde zich af in, in Rusland en daar, daar, daar werd een... Een regisseur bijgeleverd die zo bijzonder was. Die na een paar dagen hier in Amsterdam rondfietste en een mooi kebbeltje op zijn kop. En ja, ik was geïntrigeerd. Ja. En uh, toen ben ik als het ware naar Mali gereisd met hem in mijn rugzak. En hm. zo in dat dorpje van zijn vader terechtgekomen. Ja. En, wat, en wat maakte zijn vader zo'n bijzondere man? Die tien dagen, wat is er gebeurd? Wat heeft dat je opgeleverd? Ten eerste omheen zo'n oude man gaat dat dorpje leven, want hij was een intellectueel uit de hoofdstad. Die besloten had uh, dat hij uh, op zijn oude dag uh, rijst zou gaan uh, uh, kweken en uh, uh, zijn kinderen dat dan sturen naar de hoofdstad. En die man was heel wijs, die had heel veel gezien. Maar die was ook heel uh, simpel. Die kon heel goed uh, met de mensen in het dorp uh, zitten praten. Ik herinner me een van de eerste avonden zei hij... Uh, als je door de straat loopt, waren allemaal van die zandige straatjes... dan moet je de niet vergeten de mensen te groeten. Want daar had ik tegen gezondigd. En ik was gewoon gelopen, gelopen naar zijn huis. En ik had niet links en rechts gegroet. Ge, ge Met die en... West-Europese drukte ja, door dat ja, dorp ja, gegaan. Ja. En hij had, um, de woonde aan het hoofd van dat dorp een uh, iets wat beter gesitueerde man. En die twee hadden een vriendschap. En later bleek dat die beter gesitueerde man die was in de politiek terechtgekomen maar die behoorde eigenlijk tot de familie van slaven van, van zijn familie in zijn achtergrond. En dat was hij heeft dat nooit gezegd. Ik ben daar zelf achter gekomen. De familie was later een beetje beschaamd dat ik daar achter was gekomen. Want dat hoorde ik eigenlijk niet te weten. Maar die, die twee hadden een hele wonderlijke vriendschap. wat het vreemde was, daar zat die man is een oude boeboe, uh, helemaal nonchalant. En dan zaten we in dat wel, toch wel relatief mooie huis. Het was een dorp, dus allemaal relatief. En dan tegenover hem zat hij goed gekleed... in een glimmende baz Bazijnen. Um, boeboe uh, uh, -boe. zat die man. Maar ik voelde dat de intellectueel was... Uh, en de man die, die het meest weet, wist van de wereld... dat was uh, de oude man in de boeboe. -boe. En de andere die, die, die mooie gebaren had en kon vertellen... die, die was wel uh, hogerop gekomen in zijn leven... maar die, die, die, die, die miste wortels. Mm. En um, ik, ik kon in het begin niet zo goed begrijpen... wat die vriendschap tussen die mensen was... En daar ben ik dan, ik weet niet meer precies hoe... maar op een dag toch achtergekomen. Ja, en dan, uh, dan gaat het meteen ook over een breuklijn... die daardoor Afrika loopt. Namelijk tussen het, laten we zeggen, Arabische deel... en het, en het Zwart-Afrikaanse deel. Want jouw hoofdpersonenman van Sokolo komt oorspronkelijk uit Mauritanië, zijn, zijn familie, een Moorse achtergrond. En die andere man was waarschijnlijk zwart en dus vroeger slaaf geweest. Ja, nou, hij was zelf geen Moor, want in dat, in dat grensgebied zijn wel heel veel mensen van wie het niet heel goed weet. Maar zijn, zijn tweede vrouw was Moorse. En um, dus hun zoon was half uh, Moorse en is om, momenteel, is Abdrahman Sisako, cultureel adviseur van de president van Mauritanië geworden. Kijk, dus ja. uh, de geschiedenis gaat altijd het ook weer verder. Um, maar we zitten daar in een grensgebied. Dus er zijn mensen, het zou best kunnen dat hij... In ieder geval was hij heel erg beïnvloed door de uh, Moorse cultuur. Ja, ja. Uh, dat en wat zeker. Heeft, ja. En wat heeft, heeft zo'n verhaal dan bijvoorbeeld als het iets ermee te maken heeft, te maken met de actualiteit van Mali, de opstand, de Touareg opstand die daar is uitgebroken en die is versterkt overgenomen door, door jihadistische strijders uit verschillende gebieden. Wat, wat kom jij dan door zo'n onderstroom tegen te komen te weten over bijvoorbeeld wat er nu gebeurt? Wat levert het je wat dat betreft op? Nou, ik ontmoette dus in dat dorpje, als wij daar moesten telefoneren of als de oude man naar zijn familie wilde, wilde bellen, dan kwam hij dus op dat postkantoortje terecht waar Bina uh, plotseling was. Een, een man die polio had gehad als kind. Waardoor hij niet zoals al zijn broers en zussen ja. naar het platteland werd gestuurd om te werken. Maar hij mocht gaan studeren. Mm -hmm. En um, die was dus slimmer dan de rest. Maar hij had polio. Zat in een uh, rolwagentje. En het was een ontzettende gevatte, slimme jongeman. En... Um, hij was degene die me alle geheimen vertelde over dat dorp. Ik geloof dat hij ook degene die mij die, die, die verhouding... tussen die twee mannen heeft uh, <coughs> uh, daarover verteld. En hij was ook degene die vertelde over die rebellen. En dan is op een dag was ik in Amsterdam... en toen kwam er een uh, vak zoals dat toen nog ging, binnengerold... van Abdelrahman Sissako, de zoon. Die zei, uh, vannacht zijn de rebellen binnengevallen in uh, Sokolo. We hebben het nu over, denk ik, 93, 1993. Mm -hmm. uh, ze hebben mij." Mijn vader gegijzeld, maar omdat hij hun taal sprak... Uh, heeft hij zich kunnen redden, alles is goed. En uh, nou, bel me als je wil. En uh, nou ja, zo gaat de vader leeft inmiddels niet meer. Maar toen de opstand in uh, Mali begon, was ik in China vorig jaar. Mm -hmm. En um, ik denk dan meteen aan, aan Sokolo, dat dorpje, aan de rand van nergens waar Die strijd waarvan wij denken dat op het moment dat hij zich manifesteert... dat hij net dat begonnen hij begint, is, ja. terwijl hij al heel lang aan het uh, zich voorbereiden was. Ja, toch toch uh, zit er nu een element bij waar het in ieder geval toen in, in jouw boek nog niet over ging. En dat is dat, dat element van die jihadisten... Die ja gedeeltelijk samen met de Toerik, later zijn ze ook weer uh, onderling gaan vechten. Uh, die, die opstand vanuit het noorden zijn, zijn begonnen. Als een gevolg van de oorlog in Libië. He, die ja. dus uh, een soort, uh, met al hun wapens uh, wegzochten. Kijk, zo'n continent, en ik denk geen enkel uh, um, plaats op de wereld... Um, kan goed omgaan met een vacuüm. Hmm. In een vacuüm daar gaan zich dit soort dingen installeren. En dat is wat er gebeurd is. Mensen gaan vluchten uit Libië, hebben wapens, zoeken een, een, een, een plek waar ze... en dan ontdekken ze dat daar een plek is waar niet wordt gekeken op wat er allemaal aan de hand is. en mm. plotseling zitten ze daar met z'n allen. En dan blijkt het lokale leger uh, niet in staat om hen uh, tegen te houden. En dan is het gebeurd. Ja. Toch, toch zit er een element in. Ik ken Mali ook redelijk goed. Ik ben er een aantal keren geweest. Uh, wat, me, wat me verbaasde. Dat... dat... Komt een beetje naar voren in een, een kort stukje uh, van een reportage... die we eerder hebben uitgezonden van correspondente Giovanni de Rijken. zijn reisde toen met een uh, groep journalisten naar Djibali... Uh, en hield daar een dagboek voor ons bij, een fragment. De mensen aan de kant staan allemaal te zwaaien met de Franse vlag te buiven. De Fransen worden...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 Baba Sala is een realist. De tussenkomst van Franse en Malinese troepen is een tijdelijke oplossing, zegt hij. Parce que ça ne doit pas pouvoir empêcher la bizigue même si on le souhaite pas même si ça continue et non pas le controle total de du pays. Als de moslim extremisten heel Mali zullen bezetten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 Het ver zover dit radiodagboek van Joannie de Rijken. U kunt het ook helemaal terugluisteren via vpro.nl of radio.nl. Moet u naar uitzending gemist op die website gaan... en dan op 27 januari 2013 uh, klikken. Ik wil even aanhaken bij die muzikanten. Mm -hmm. um, Mali is voor mij altijd een, een enorm vrij land geweest in Afrika. Juist door die muziek, door die cultuur. Het verbaasde mij zo dat die jihadistische opstand juist daar zo de ruimte kreeg. Is dat alleen maar het, dat vacuüm wat je net beschreef... Of, of heb ik iets niet begrepen in die cultuur... waar dat toch ook bij aangehaakt is? Nee, ik, ik denk... Ik denk er, er zijn natuurlijk bijvoorbeeld... Ik heb een portret geschreven van Boubacar Traoré... een zanger uit Bamako... Ja. Um, die vijf keer per dag bid als die kan, uh, die naar de moskee gaat. Uh, ik herinner me dat uh, toen in Bamako plotseling toch ook wel... die pinguins rond begonnen te lopen. Hè? Die mensen die helemaal van onder tot boven in het zwart... met zwarte handschoenen. Godkaren, wat is dit? Ja, dat komt uit Saoedi-Arabië. Dat zijn uh, moskeeën, die hebben heel veel geld. En, uh, maar daar was, was hij het toch niet mee eens. Dus je ziet ook vaak armoede ook. Hè? Mensen in bepaalde wijken waar de armoede is... en waar ze dan zich rond zo'n het geld van Saoedi-Arabië, van een moskee, zich gaan groeperen... en plotseling lopen ze heel anders gekleed dan anders. En dus ik, ik denk dat een hele hoop elementen ook te maken hebben... met de behoeftigheid. Maar ik, ik heb zelf in ieder geval absoluut niet het gevoel... Nee. Dat, dat Mali een land is. Het is ook niet van binnenuit gekomen. Nee, nee. Het is niet van binnen uitgekomen en en mensen staan niet te klappen uh, uh, omdat ze blij zijn. Ze voelen dat dit iets van buiten. Ze Zij zijn al al al al veel. Ze hebben een heel ander soort islam. Ja, dus als er een voedingsbodem is, dan is het. Die stagnatie. Die, dat, die armoede. Ar, de armoede, maar dat zie je in ja. heel veel van die landen. Dat, dat ja. uh, mensen die, die, die geen geld hebben om uh, medische zorgen... dat ze dat plotseling uh, bij die moskeeën wel kunnen krijgen in die omgeving. en Of dat plotseling hun kinderen kunnen gaan studeren... terwijl ze dat uh, eerder dat ze geen enkele andere mogelijkheid zien. Ja, En hoe schat je het in? Er zouden uh, verkiezingen komen in Mali. Uh, de Fransen hebben zich grotendeels teruggetrokken. Zitten er nog wel met wat troepen, er komt nu een Afrikaanse vredesmacht. Waar gaat het heen? Het enige idee? Kijk, ik ben <laughs> sinds um, eind jaren negentig niet meer in Mali geweest. Ik heb nog wel contact met een aantal personages daar. Maar de enige manier waarop ik hier iets over zou kunnen zeggen, is dat ik er ook naartoe ga. Dat is de enige manier waarop jij überhaupt dingen ja, over landen ja, zegt. Ja, ja. ja, en dat is ook het moment waarop maar het je, mij je, weer echt begint te interesseren. Ja. Maar als je nu contact hebt met mensen daar, heb je het hier dan over? Of over de oorlog? Of? Over de opstand? Of? Een van de personages van mijn nieuwe boek over uh, China en Afrika... is een Malinees, maar die woont in Brazzaville. En ik ben hem in februari gaan opzoeken. En uh, iedereen was naar het nieuws aan het kijken. En er riepen ze allemaal, dat komt allemaal door de Fransen. Wat daar gebeurde. Dus Fransen hebben Gaddafi vermoord en toen zijn die mensen gekomen. Dus de, de, de analyse is dat, dat is dan het eerste wat ik hoorde. En dan moet je veel langer zijn en met veel meer mensen praten. Totdat de dingen een beetje bezinken. Dus dat, dat, dat is ook weer werk van maanden voordat ik ook daarop zou kunnen antwoorden. Goed, dan gaan we naar een ander land. Bureau Buitenland ontrafelt het wereldnieuws. Ja, u luistert nog steeds naar Bureau Buitenland van de VPRO... met vandaag één hoofd, hoofdgast, schrijfster Lieve Joris. Heeft u ook een vraag aan haar, dan kunt u dat twitteren naar het BBVPRO. Um, ja, dat, dat andere land dat namelijk bijna elke dag uh, in het nieuws is... En, en waar je zo vaak geweest bent, Syrië... Um, je schreef daar de poorten van Damascus over, ook begin jaren 90, meen mm -hmm. ik. Ja, 96 ongeveer. Um, de hoofdpersoon in dat boek is Hala, uh, een, een, een goede vriendin van je daar in Syrië. Vertel even wie zij is, in het kort. We ontmoeten elkaar toen we 25 waren op een conferentie in Irak, in Baghdad. En uh, ik, ben, ik was zo onder de indruk, zij was 25... Uh, was gesloten land, Syrië, dat was de indruk die ik had, maar zij was heel open en nieuwsgierig en we zaten op die conferentie maar ze zei, weet je wat, s'avonds uh, we gaan er vandoor en dan nemen we zo'n kleine Suzuki zoals ze het eten met van die kleine klingende belletjes en theepotjes hmm. en rode lichtjes <laughs> en kleine bordeeltjes binnen en dan gingen we allerlei mensen opzoeken die, die uh, nou, dissidenten eigenlijk, maar gewoon ook niet gewoon vrouwen die, die, die we op die conferentie niet zagen en zo en ik, ik, ik heb tijdens die conferentie ik was helemaal in de bal in de van haar geraakt. En toen ben ik in plaats van naar huis gegaan, naar Libanon. Gegaan, en toen ben ik haar gewoon achterna gereisd. Toen ben ik naar, uh, uh, met de taxi naar, uh, naar, naar um, uh, Damaskus gegaan. Ze dus was net getrouwd uh, met een man die een jaar later in de gevangenis zou komen, vanwege zijn politieke ideeën. Hij was communist. Mm -hmm. En uh, elf jaar later brak de Golfoorlog uit. En die man zat nog steeds in de gevangenis. En toen, ik was in Amsterdam, en dan hoorde ik mijn vriend zeggen: oh die Arabieren, dit... En dan dacht ik de hele tijd aan Hala. Ik dacht, ja, maar zij is tegen haar regime... Maar ze staat ook niet aan onze kant. En hoe zou zij nu over alles denken? Toen ben ik gewoon naar haar toe gereisd. Haar man zat inmiddels twaalf jaar in de gevangenis. Uh, ze had een dochter, uh, die, die was net geboren. Die zag, kende haar vader alleen achter de tralies. En toen hebben wij, in het, ik herinner me, toen ik in haar huis binnenkwam... voelde ik me zo groot. Ik ben veel groter dan zij. En ik had twee koffers. Ik voelde me een soort olifant... die daar zo'n heel breekbaar decor binnenkwam. Maar na zes maanden was ik helemaal, helemaal Vergroeid en ook klein geworden als het ware. En ons leven speelde zich af tussen um, haar huisje... het huisje van haar moeder waar ze allemaal naartoe moest. Want ze was door de, um, de gevangenschap van haar man... was ze eigenlijk helemaal teruggeworpen op de familie. Daarvoor ja. zouden we allebei gaan reizen. En ik heb nog steeds. Ik heb altijd met haar het gevoel gehad, ik reis en ik laat haar achter. Want zij had ook zoals ik kunnen worden en willen worden. Uh -huh. En in zekere zin is ze ook een klein beetje, ik kom uit een grote familie, wij waren thuis met z'n negen, en sommige van die zusjes van mij, die zijn ook gewoon thuisgebleven. Het was ook dat ik in haar, als ik haar bezig zag, dacht ik soms... als ik nu thuis was gebleven, was ik misschien ook zo geworden. Dat als haar moeder dan belde, ja, morgen komt de man van de gas. En um, dan moet je er wel zijn. En dan in één keer, terwijl we iets heel anders aan het doen waren... trokken we allemaal onze nachtpolletjes uit, kleren aan, plastic tasjes bij elkaar. Hop, dan gingen we naar het huis van haar moeder. Dus dat leven, dat was zo klein geworden. Ja. En... Ze was opgesloten geraakt ja. in ja. In eigenlijk, eigenlijk in dat leven van haar man die zelf opgesloten was. Ja, en toch was het mooie... Ik herinner me ook later als ik dan haar een tijdje niet meer gesproken... had. we spraken aan de telefoon... dan was meteen was het er weer helemaal. Dan, dan hm. zei ik, hoe is het met... en dan zei ze... Het is allemaal donker om me heen, ik zit aan de binnenkant... ik probeer naar het licht te kruipen. Ze had een hele poëtische manier van, van, van praten. En Ik kon ook door haar... Bijvoorbeeld, nou, dus we waren teruggeworpen op die familie. Eén van haar zussen trouwde, terwijl ik daar was... met een man uit het geboortedorp van Assad... Hmm. Dus in één keer was er een alawiet in de familie. En wij gingen met z'n allen naar dat geboortedorp van Assad, waar we grote standbeelden van hem zagen. Dus in één keer zat ik toch ook in de politiek van dat land. Door, door die familie en uh, nou ja, natuurlijk ook door, door die man in de gevangenis. Uh, daar zat een broer van haar, werkte in de golflanden. Dus alle elementen. Maar mijn ervaring is dat als je je klein maakt... en je begint te verzinken in een omgeving langzamerhand komen alle elementen van zo'n omgeving... Die, die, die beginnen een rol te spelen. Dus je kan zes maanden in zo'n kleine omgeving zitten... en toch begint langzamerhand dat land... zijn. dan komt het kind terug uit school en um, die, die, die heeft let, uh, les gehad uh, over uh, de president... en die, die, die begint te springen op het bed... en die is de glorie van de president uh, aan het zingen. En uh, ik zeg, uh, nee, ik hou van de president. En dan zeg ik, waarom hou je van? Omdat hij mijn vader heeft opgesloten in de gevangenis. Dus dat kind is ook twee dingen. Begrijpt ook dat er iets heel anders aan de hand is. En dat allemaal mee te maken, daardoor krijg je toch... en op het moment... Want kijk, wanneer wij dan horen dat het helemaal fout gaat... de manier waarop nieuws tot ons komt... dat is toch altijd via de strijd tussen die en die. Hmm. Maar dat verhaal daaronder. En hoe voelt dat kind zich nu, zoveel want jaar wat, later? Want wat begrijp jij nu van wat er in Syrië gebeurt... wat iemand die dat niet heeft meegemaakt of jouw boek niet heeft gelezen... maar zelfs dat is niet genoeg, denk ik, om te voelen... wat jij kan voelen over dat land. Wat begrijp jij wat... Ik bijvoorbeeld waarschijnlijk niet begrijp over dat. Nou, land. of jij het niet begrijpt, dat weet ik niet, Chris. Maar nou, doe maar. Um, <laughs> um, het is een land dat heel autoritair gedurende lange tijd geregeerd is door een. Uh, eerst de Baatpartij... en toen zijn vertegenwoordiger... Assad, die behoorde... tot een hele kleine... secte, mm -hmm. of laten we zeggen... Ja, ik mag het misschien niet secte noemen, maar tot een hele... kleine vertakking van de... shiitische islam, ja, die door ik, ja. heel... veel shiiten, zowel... als Soenieten in datzelfde... land als een... Uh, soort uh, zijtak die heel de... foute kant op is gegaan, maar die is... erin geslaagd om... de macht te houden en allerlei andere minder minderheidsgroeperingen, zoals de christenen, bijvoorbeeld via een heel ingewikkeld systeem aan zich te binden. Dus hij reageert door angst. Pas op, christenen, want de meerderheid in dit land zijn soenieten. En zoals je weet, de soenieten die willen jullie altijd onderdrukken. Dus je, je, ik, ik, ik ben ook gaan reizen in het land, op een bepaald moment ook wel een beetje zonder Hala. Uh, dat beschrijf ik ook in het boek. En dan, dan kom je in, in, in aanraking met mensen die weldenkend zijn, zogenaamd, En die plotseling kom ik uit dat milieu waarin iedereen toch wel anti-Assad is en die zeggen, nee, deze man die beschermt ons, we hebben hem nodig. Dus hij, hij regeert eigenlijk door de mensen die hij aan zich heeft weten te binden... angstig te maken voor de ander. en mm. Dus die mensen zijn elkaar allemaal gaan wantrouwen en, en haten. En, en, en, en het regime heeft, want het heeft haar klein gemaakt. Mm. En, en om haar heen waren ook een hele hoop mensen... die niet meer met haar durfden om te gaan. Dus... Iedereen is angstig. Wij zaten ja. daar in een klein straatje. Ik herinner me dat er was een flatgebouw van drie of vier etages aan de overkant. En die mensen keken binnen. En die waren ons gewoon aan het observeren. En um, de, de, de, de, de man die kippen verkocht om de hoek... daar kon je wel zeker van zijn dat die ook zo zijn... zijn uh, plekken had waar hij die informatie ging deponeren. Dus op de duur, ik herinner me toen ik terugkwam in Amsterdam... na zes maanden, ik uh, woon aan het water... en aan de overkant was een telefooncel. En als ik daar iemand in dan was ik gewoon... Dat, want dat mm. werd ik bespied. Of als ik de telefoon, dus ik een klikje hoorde... ik was ook helemaal paranoïde geworden. Dus ja. dat... Ook al was er niks aan de hand. Je voelt, want ik heb nooit in die zes maanden... ook maar één signaal gezien van de geheime dienst. En toch was die al omtegenwoordig. Ja. En als dat tot uitbarsting komt, dan ja. kan het zo gaan als het nu gaat. Hoe gaat het nu met, met haar, met Hala? Waar is zij? Um, ik heb Hala, uh, want dat is ook het mooie... wanneer je dan een nieuw verhaal begint. Zoals uh, ik nu de afgelopen jaren veel in het Oosten heb gezeten. Ik ben begonnen in Dubai en Hala haar dochter woont in Dubai. Je bent voor je nieuwe boek wat ja, over Afrika ik, china China ja, in Dubai begonnen. ben ik begonnen in Dubai. Want heel veel Afrikaanse commerçanten uh, die, die, die naar China gingen... die gingen vaak via Dubai. Dat was hun eerste stop. Daar gingen ze aan de markt. En op een bepaald moment dachten ze... oh, we kunnen het aan. Nu gaan we naar China. En in Dubai woont uh, Asma, de dochter van Hala. En op het moment dat ik daar uh, was voor het eerst... Uh, uh, in, uh, voor dit boek dan, in 2009... Uh, was Hala er ook. Dus toen hebben we veel contact gehad. Hala is, uh, heeft de hele uh, oorlog uh, in Syrië meegemaakt... en is onlangs gevlucht. Hmm. Zij, uh, haar moeder is inmiddels overleden. Ze woont in het ouderlijk huis met een aantal leden van haar familie. Dus echt nog helemaal teruggetrokken in de steeds kleinere wereld. En op een dag is de veiligheidsdienst naar haar komen vragen. Ze was niet thuis, ze is toen ondergetoken. Heeft een hele tijd ergens gezeten. Want dit is een moment, dat was vroeger nog niet zo. Als ze je kwamen vragen, dan moet je misschien vragen beantwoorden. Maar op dit moment verdwijn je dan. Ze heeft een, uh, een zoon van haar zus is, uh, verdwenen. Mm. Uh, um, nou, een jaar geleden, dus ik vermoed dat die er niet meer is. Dus mm. dit is een moment waarop wanneer iemand naar je komt vragen, dan verdwijn je. Dan moet je weg, dus even. ze is uh, ondergetoken en ze zit nu in Libanon. Yeah. En ze heeft één zus die licht gehandicapt is, die heel erg aan haar hangt, waar zij een beetje voor zorgt. En ze is daarop aan het wachten en dan gaan ze waarschijnlijk met z'n tweeën naar Dubai. Terwijl zij Dubai haat. Ze houdt van de dochter, maar ze haat Dubai. En ze schreef de eerste dagen, want dat is natuurlijk het mooie van deze tijd. Op Facebook berichtjes als ze dan de eerste dagen toen ze in Beirut was aangekomen. En mensen lopen hier in shorts op het strand. En zij, zij had al die beelden van Syrië waar ze twee jaar tussen had gezeten. En ze verlangt daar eigenlijk. Want het is eigenlijk iemand die het best op haar plaats is. Op een plek waar gebeurt wat op dit moment in Syrië gebeurt. Om te vechten voor haar land en dat hmm. niet door anderen te laten doen. Ja. We moeten even uh, naar, naar een ander gevecht, naar voetballen. Noorwegen tegen Nederland. Een ja, gevecht is het wel aardig aan het worden intussen. Uh, na 82 <kijkt> minuten. Nederland staat nog altijd achter met 1-0. Maar is hartstochtelijk op jacht naar de gelijkmaker. En maakt het de Nooren knap lastig. Slegers kreeg al een aardige kans. Via een verdediger ging die bal nog maar net over de lat van de Noorse goal uh, heen. En uit de, de eerste hoekschop naar rust voor het Nederlandse elftal was Nederland tot twee keer toegevaarlijk. Uiteindelijk een kopbal van Hoogendijk via de vingertoppen van de keeper van Noorwegen. De bal via de lat ook nog overgewerkt. En uh, daar heeft Nederland dus een aantal keren pech. Maar roept het ook een beetje over zichzelf af dat het nu achter staat. Want het speelt niet al te best. Heeft de, de goal ook uh, te danken aan een fout achterin. En uh, moet dat nu dus gaan goedmaken. Want een nederlaag dat zou wel heel erg zeer doen na het gelijke spel tegen Duitsland. Waar iedereen zo blij mee was. Dat gaat nu teniet gedaan worden als Nederland hier niet minimaal een punt pakt. Om het dan uiteindelijk uh, komende woensdag af te gaan maken tegen IJsland. En zich zo te kwalificeren voor de kwartfinale. Met een nederlaag tegen Noorwegen komt die kwalificatie behoorlijk onder druk te staan. En gaat Nederland nog heel erg lastig krijgen in de pool. Met een paar hele pittige tegenstanders. Zo blijkt ook nu. Want misschien hebben we Noorwegen wel een klein beetje onderschat qua kracht. Het is een grootmacht uit het verleden. Oud-Olympisch kampioen. Oud-Wereldkampioen. Oud-Europees kampioen. Maar dat is allemaal van lang geleden. En de laatste periode heeft Noorwegen geen grote successen meer gehaald. Maar heeft een hele jonge uh, aanvallersgroep in de selectie zitten. Met hele ervaren verdedigers. Er zit uh, tien jaar tussen minimaal in leeftijd. Maar die jonge aanvallers maken het, oranje, maken het oranje knap lastig. Een schot van afstand voor Nederland. Levert nog een hoekschop op in de slotfase van de wedstrijd. Van der Ven. Die aanvallend uh, het meeste brengt in ieder geval uh, voor... Uh... De oranje Leeuwinnen, zoals ze liefkozend uh, uh, genoemd worden. Met de 150 fans op de tribune. Deze kans uit de hoekschop uh, getrapt. Door Slegers binnengebracht en weggekopt achterin. En dan ingeschoten uit de, de tweede lijn door Versteegd. De invalster, spits van Ajax. Zij uh, probeert de bal uh, nog een keer voor te krijgen. Dat lukt in eerste instantie niet. En dan moet Nederland gaan opletten voor de uitbraak van uh, de Nooren die uh, niet zo heel erg snel van de goal afkomen... houden vooral zoveel mogelijk mensen in de verdediging... om straks, als ze de bal kwijtraken, niet in de problemen te komen. Die problemen, daar moet Nederland nog zes minuten voor zien te zorgen. En in die zes minuten moet Nederland ook nog een doelpunt maken. Want het staat achter tegen Noorwegen op het EK in Zweden met 1-0. Frank Wieluid was dat. Nog zes spannende minuten dus daar. Um, laten we naar het derde land waar we het over gaan hebben vandaag. <coughs> um, naar Congo gaan. Um, je eerste boek daarover speelde zich af in de jaren tachtig... toen het land nog stevig in de greep was van, uh, van uh, Mobutu. Um, de tweede keer toen je terugging was eind jaren negentig. Toen was Mobutu inmiddels gevallen. Rebellen uit het oosten waren opgetrokken. Kabila was de nieuwe president geworden. Was dat iets wat je in de jaren tachtig ook al kon zien aankomen? Dat dat een keer zou gebeuren? Het heeft mij verbaasd dat het zo lang nog heeft geduurd... Hm. Want je voelde in de mid jaren tachtig toch. Mobutu was aan het begin een bouwer geweest, en op een bepaald moment was hij dat wat hij gebouwd had, was hij allemaal weer gaan afbreken. En um, waarschijnlijk ook dat bouwen kon, ook omdat er nog het elan van de uh, kolon, Er waren nog veel uh, dingen die goed gingen, economisch en zo. En op de infrastructuur moment, was er ja, nog teweeg. Ja, ja, ja, ja, ja, en op een bepaald moment is je dat allemaal gaan afbreken. En toen ik in 1985, dat was het eerste Afrikaanse land dat ik bezocht... Um, vond ik toch zelf al dat er... En mensen waren ook kritisch. Er waren toch al... De, de eerste oppositie werd opgesloten. Maar het heeft mij altijd verbaasd dat het nog zo lang heeft geduurd. En dan in 1990 uh, heeft hij uh, dan de eenheidspartij zogenaamd... Uh, achter zich gelaten en zich wat teruggetrokken. Hij werd steeds eenzamer op een boot over de congostroom. Voor, voor die. En ja, het bleef toch maar doorgaan en... Uh, ja, dan, maar toen het voorbij, voorbij moest zijn, was het ook heel vlug voorbij. Ja, en toen ben jij erheen gegaan, eigenlijk uh, heel, heel kort nadat de rebellen uit het oosten, uh, veelal gesteund ook door Rwanda, uh, de macht overgenomen hadden in, in Kinshasa. En je bent toen gaan reizen door dat land wat net, net die oorlog achter de rug had. Vluchtende troepen eerst, daarna rebellen. Allerlei plaatsen geweest. Het, het was een verslag uit een... Eigenlijk een helemaal uit elkaar gevallen land, toch? Of heb ik dat niet goed gelezen? Ja, ik kijk, de eerste keer toen ik er was, was ik een beetje nostalgisch... op zoek gegaan naar een groot mm -hmm. dom die daar missionaris was geweest. En als ik daar achteraf op terugkeek, dan was het net alsof ik als een vogeltje... over dat landschap had gevlogen overal een beetje bekeken. En de tweede keer dacht ik, nu wil ik dan naartoe gaan. En dan wil ik me ergens helemaal weer verzinken ergens. Maar... In een land dat net zo'n oorlog achter de rug heeft, kan je dat niet. Dus je moet gaan rondkijken. Wat is er aan de hand? Wat leeft hier eigenlijk? Waar is die plek waar ik me misschien zou kunnen gaan vestigen? En terwijl ik rond begon te reizen, ontdekte ik ook dat die oorlog helemaal niet voor, voorbij was. Die nee. oorlog die. Ik herinner me die eerste maanden van, van de Kabila-tijdperk. Iedereen dacht voortdurend, gaat hij het redden, gaat hij het redden? En net op het moment waarop ze dachten... Hmm, er is nu zoveel barrières al overheen gestapt... misschien gaat het toch wel... toen was het afgelopen. Dat was... Uh, anderhalf jaar nadat hij aan de macht was gekomen. Tenminste, toen brak de oorlog opnieuw uit. Er werd het land in twee delen... Uh, viel het uit elkaar. Want toen en toen, kwamen, toen er, kwamen er weer rebellen ja, begonnen, uit het oosten. Want ze vonden dat het niet goed genoeg moest nog een keer. Mm -hmm. En uh, de aarde was nog niet uh, goed genoeg ontploegd... zoals uh, de rebellenleider over wie ik later zou schrijven ja. zei. Dus uh, dat waren de beelden die begonnen te circuleren. Dus in één keer, hop, daar waren ze weer. En, uh, maar je kan niet natuurlijk twee keer precies hetzelfde doen... Dus het het is toen helemaal, op een bepaald moment is dat leger weer bij elkaar gekomen. Maar op dat moment zat ik al inderdaad helemaal in die ja. Ja, gigantische chaos. Die, die Congo van hieruit voor mensen die het alleen maar van tijd tot tijd volgen toch geworden is. Ja. En je zegt, toen kwam ik erachter dat die oorlog helemaal niet voorbij was. Hoe, hoe is dat nu? Want... Congo is weliswaar uit de krantenkolommen verdwenen... maar volgens mij is die oorlog nog steeds die niet voorbij. Die oorlog is zeker niet voorbij. Die oorlog is niet voorbij in Oost-Congo. Die oorlog is niet voorbij in Katanga. Weer toch dat vacuüm. Plekken waar... Waar niet geregeerd wordt, waar, waar het, het leger uh, niet betaalt, dus ook niet bereid tot, tot vechten, soms zelfs uh, wel bereid om te overleven door wapens te verkopen aan de rebellen die vervolgens zich tegen de bevolking gaan opstellen. Dus dan nou moet ik eerlijk bekennen dat ik uh, sinds 2004 niet meer echt heel diep op het terrein ben geweest. Ik ben nog herhaaldelijk terug geweest in Congo. Maar ik vind het nogmaals ook weer moeilijk om te spreken... over wat er echt op het terrein gebeurt. Nu ik er zo lang niet meer echt in het binnenland. Ik ben nog wel in Oost-Congo een keer geweest. Burundi, Rwanda en Oost-Congo. En ik ben nog verschillende keren in Kinshasa geweest. Maar um, ik, ik heb niet het gevoel... Als ik er nu naar kijk, dat het heel anders is dan toen ik er was. Mm. Ik heb het gevoel dat, dat er een soort status quo is, omdat die, die, die, die man aan de macht is niet in staat is om dat gigantische land te beheren. En er zijn te veel. Uh, Rwanda is te sterk, de, de buurlanden zijn veel, militair veel sterker, weten veel beter wat ze willen. En het blijven dus een hele grote invloed in dat oosten van Congo ja. uitoefenen. En, en ondertussen is het er voor veel Congolezen zelf niet uh, echt prettig. Uh, de beroemdste mensenrechtenactivist Florie Berchebea werd drie jaar geleden vermoord. Uh, zijn familie probeert erachter te komen door wie. En ze laten zich daarbij bijstaan door de Congolese advocaat Irene Essambo. Sambo. En sindsdien wordt uh, zij bedreigd. Redacteur Sofie van Leeuwen sprak haar. Advocaat Irene Isambo dook de afgelopen maanden tijdelijk onder in Nederland. Ik zocht haar op in Den Haag. Ik kreeg een sms. En daarop stond, u met uw proces Chebea, we weten wie u bent. We weten waar u bent. We kunnen u vervolgen tot aan het internationaal strafhof. U zult net zo eindigen als Floribert Chebea. Daarna werd ik vaak gebeld. En steeds als ik opnam, werd er opgehangen. Je ook de Congolese veiligheidsdiensten vragen Irene Essambo waarom ze zich met deze zaak bemoeit. Dat doet pijn, zegt de advocaat. Ja. Floribert Shebeya werd in 2010 doodgevonden in een auto. Hij lag in een buitenwijk van Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Chebeya was een van de grootste criticasters van de repressieve staat Congo. En van de president, Joseph Kabila. Vijf politieagenten zijn inmiddels veroordeeld voor de moord. Maar volgens de familie Chebeya lopen de echte daders nog vrij rond. Ik sprak de Belgische documentairemaker Thierry Michel. Hij maakte een film over de zaak. Het probleem is, het is dat we niet zijn zwaar Nu Floribert dood is, zijn activisten in Congo bang geworden. Ze zijn hun leider kwijt. Ze zijn verdeeld. Chebea was een dappere man. Een grote persoonlijkheid. Er staat niet zomaar een nieuwe Mandela op. Mais bon, cela dit ça se reconstitue mais vous savez, un Mandela on n'en a pas un tous les 10 ans hein? il faut, faut du temps. Mais pourquoi la mort de CBA Guevara si gent. Pourquoi cette mort si gent. Che CBA était en aide. De mensenrechtenbeweging in Congo is dus ont hoofd. Maar advocaat Irene Essambo geeft nog niet op. Que faire c'est se battre. Wat moet ik anders doen? Mijn mond houden? Uit angst om dood te gaan? Ik vecht voor mijn vrijheid. Natuurlijk maak ik me zorgen. Ik ben ook maar een mens. Als ze in Congo dit interview horen... dat is niet best voor mijn veiligheid. Ja, overal, overal die dappere mensen... die vechten voor een soort rechtsstaat. Wat, wat is het perspectief voor dit soort mensen in Congo? op dat Ik denk toch dat... De, in Rwanda zei ze op een bepaald moment... als je maar achter een hond blijft aanlopen, dan leert hij wel lopen. Er is in Congo... die mensen hebben de afgelopen decennia ontzettend veel geleden. En... Ze hebben eigenlijk ook geleerd toch om uh, zelf een hele samenleving in weerwil van uh, het niet bestaan van een regering op te richten. Want dat is het mooie van, van, van zo'n land. dat wanneer je Het is net alsof je, je kijkt naar een kaart... en dan hou je hem tegen het licht... en dan zie je al die kleine adertjes daar lopen. En dat is de manier waarop die mensen zich georganiseerd hebben. En dat is eigenlijk ook het verhaal dat ik de afgelopen jaren gevolgd ben. Want ik zat op ja. een bepaald moment... Ik heb dat tweede boek over Congo. Dus over die chaos van die oorlog heb ik geschreven... in Kisangani, in het oosten van Congo. Daar waren op dat moment uh, waren daar rebellen, waren Oegandezen, waren Rwandezen. Het was afgesloten van de hoofdstad. En wat zag ik daar? Dat uh, allerlei commerçanten, die dus uh, vroeger wachten ze tot de boot kwam uit Kinshasa met goederen. En, uh, of ze gingen zelf naar Kinshasa. En in één keer kon dat niet meer en dan gingen ze geld samenleggen. En die begonnen naar Dubai te gaan. En uh, later hoorde ik in één keer Guazhou, oh Guanzhou. Dan gingen ze naar China. En uh, plotseling was er een uh, nieuw uh, restaurant, een bar uh, in, in die stad in oorlog. En uh, dan keek je, nou, uh, God, waar komt dat allemaal? Dat interieur vandaan, dat hadden ze ook uit uh, Dubai gehaald. Die mensen ben ik achterna gereisd, omdat dat het soort mensen is dat die samenleving gaande houdt. En, en dat in weerwil van van, van, van ja. Alles wat er niet gebeurt, die, die blijven doorgaan. Die hun eigen systemen ontdekken om te overleven. En waar ben je toen allemaal terechtgekomen? Dat gaan we straks lezen in je nieuwe boek. Ja. Op, op de Vleugels van de Draak, dat mm -hmm. in september verschijnt, denk ja. ik. Ja. Ja. <coughs> maar vertel even kort nog, waar ben je allemaal terechtgekomen? Ik ben dus eerst naar Dubai gegaan. Ik ben vervolgens naar Guangzhou gegaan. En uh, als in Guangzhou als een handelaar, een Afrikaanse handelaar je ziet, dan uh, zegt hij: Oh, je komt uit Holland. Uh, Melkpoeder, hè? Uh, God, uh, zouden we daar geen handeltje in kunnen beginnen? En uh, op een bepaald moment had ik daar. En er waren ook. te ik ook. In het begin dacht ik. Oh, ik ga de die mensen die gaan zeggen: Oh, China is zo. Maar ze waren helemaal niet met China bezig. Alleen maar met de horloges van China. Of de meubels van China. Of de spullen die te kochten. En toen ben ik naar de hoofdstad gegaan. Omdat ik. Uh, uh, daar heb ik studenten ontmoet. Beijing, uh, Afrikaanse ja. studenten. Mensen die daar gestudeerd hadden. En die daar waren blijven hangen. Die als consultant voor maatschappijen werken. En die dus een veel intellectuele blik hadden. Op uh, het hele avontuur tussen Azië en Afrika. En um, ik ben ergens in het midden van het boek. Want toen had ik al die stemmen die van, die, van die Afrikanen, die galmden als in een auditorium. En De een zei dit over China en de andere zei dat. En plotseling dacht ik: Ja, maar wat zouden de Chinezen daar nou zelf van vinden? Hoe kijken zij? En toen ben ik overgestoken. Dus de tweede helft van het boek uh, speelt zich af uh, te midden van Chinezen die met Afrika bezig zijn. Ik ben uiteindelijk ook met een Chinees teruggegaan naar Afrika. Oké, okay. We gaan nog heel even terug naar uh, het voetballen, want dat is afgelopen inmiddels. Mm. Inderdaad, uh, Nederland en uh, Noorwegen zijn uh, uitgespeeld. Nederland heeft geprobeerd de gelijkmaker te maken. Heeft daar ook de kansen voor gehad, maar die niet benut. En dat betekent dat uh, Nederland de tweede wedstrijd op dit EK verliest... na het gelijke spel tegen Duitsland. Is dat een dure nederlaag? Want dat zal toch uh, komende woensdag met minimaal twee goals... verschil van IJsland uh, moeten winnen om de kansen om nog door te gaan naar de kwartfinale in eigen hand te houden. En dat uh, wordt lastig, want Nederland heeft wel kansen gehad. Tegen Duitsland hebben ze die gehad, tegen Noorwegen. Maar dus nul doelpunten nog gemaakt in die twee wedstrijden. En dat wordt uh, dan een probleem als ze dat tegen IJsland er twee in moeten schieten. Een probleem dus uh, voor Nederland na een gelijkspel... waar iedereen zo blij mee was tegen Duitsland. Dat had een overwinning moeten zijn en die was nu heel dierbaar geweest. Want Nederland verliest van Noorwegen met 1-0 vandaag. Probleem gaan we oplossen aanstaande woensdag. Frank Wielaert was dat. En ik spreek nog uh, steeds met lieve Joris. Zij is het hele uur te gast. Um, heel even nog naar, naar je nieuwe boek. Je zegt, in de tweede helft van het boek ga ik, draai ik het om. En ga ik niet met Afrikanen naar China, maar ga ik met Chinezen naar Afrika. Um, wat, wat levert dat op? Wat zijn dat voor mensen? De Afrikanen die daar handel gaan bedrijven, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar wat, wat, wat voor Chinezen gaan er uh, naar Afrika? Um, er zijn heel veel verschillende soorten Chinezen naartoe gaan, want je hebt de grote bedrijven, hè, de grote handelscontracten tussen China en Afrika, van regering tot regering, waarbij uh, zo'n maatschappij een hele hoop arbeiders recruteert en uh, die worden dan vaak ook, er zijn arbeiders die uh, tien jaar uh, in, in Afrika blijven, omdat ze gewoon van het ene project naar het andere worden uh, gevolgd. Ge transplanteert, Maar zo'n arbeider die loopt bijvoorbeeld in zijn, op zijn vrije zondag of zo, door de straten van, uh, laten we zeggen, Angola, de hoofdstad. En die uh, ziet daar een paraplu en die kijkt hoeveel die kost. En die zegt, God, dat is wel duur. Die belt zijn broer en die zegt, zeg, weet je hoeveel een paraplu hier kost? Dat is bij ons toch, kan jij toch niet een handeltje brengen? En voor je het weet zit zijn broer op het vliegtuig. <laughs> dus dat is al een ander soort ja. Chinees. Ja. En um, de Chinees die ik heb leren kennen... en die mij ook weer heel veel andere mensen heeft leren kennen... die heeft mij ook wel iets leren begrijpen. Want ik denk dat toch wel geldt voor veel mensen. Vooral dan voor de Chinezen die op de Bonnefoy... en in, uh, in hun eentje dan naartoe gaan. Of met de familie. Er is um, aan het eind van de jaren zeventig... een soort open deurpolitiek gekomen in China. Uh, mensen konden handel gaan drijven. De economie werd uh, vrijer. En de mensen hebben gedacht en gehoopt... dat daar ook een grotere politieke vrijheid op zou volgen. En na 1989, het Tiananmen drama ja. begreep ze dat dat niet zo was. En heel veel mensen die ik gesproken heb... met wie ik veel ben opgetrokken... die zijn in het begin van de jaren negentig vertrokken. En je hebt natuurlijk Chinezen die gaan naar Amerika. Zoals een uh, jonge man in mijn boek uh, zegt, een Chinees. Die zegt, ja, uh, uh, de desperaten gaan naar Afrika. Die niet naar Latijns-Amerika kunnen... of naar de Verenigde Staten of uh, naar Europa. Uh, uh, die, maar de mensen die er dan eenmaal komen... en die Afrika ontdekken, die gaan er ontzettend van houden, sommigen. Ja. We zien daar enorm uh, naar uit, op de vleugels van de draak. Dat gaat uh, in het najaar dus verschijnen. Heel hartelijk bedankt, lieve Joris, voor uh, dit uur over jouw boeken en over je reizen. Uh, dit was Bureau Buitenland van uh, 14 juli. Volgende week hebben we om deze tijd de eindsprint van uh, de Tour de France in Parijs. Live op Radio 1. Ook dat is een gedenkwaardig moment voor de radio, dus daar maken we graag plaats voor. Kortom... Wij hebben volgende week geen uitzending. Wij zijn er zondag 28 juli weer. Met dan als speciale gast Oud-Amerika-correspondent Eelco Bos van Roosenthal. En zometeen na acht uur het wetenschapsprogramma Labyrinth. Dat gaat vanavond op zoek naar de volmaakte mens en het perfecte leven. We kunnen steeds meer aan onszelf verbeteren. Blinden kunnen weer zien en sporters lopen op kunstbenen harder dan op gewone benen. Hoe perfect kunnen we worden, zullen we uiteindelijk altijd gezond en gelukkig zijn... Volgens mij is de vraag stellen ook een klein beetje beantwoorden... maar zometeen in Labyrint labyrinth hoort u er meer van. Dit was het wat ons betreft. Hartelijk dank en nog een fijne avond. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Radio 1 presenteert...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 ja, nu mag-ie. Citroën. Creatieve technologie. Dit is Radio 1.